Het is de bedoeling dat de migranten automatisch... over de deelnemende landen worden verdeeld. Duitsland en Frankrijk denken dat ze nog 10 tot 12 landen mee gaan doen. President Draghi van de Europese Centrale Bank zegt... dat de openlijke kritiek van bankpresidenten op het opkoopbeleid van de ECB... schadelijk kan zijn voor de economie in de eurozone. Onder meer president Knot van de Nederlandse Bank en zijn Duitse collega... hebben openlijk dat opkoopbeleid scherp veroordeeld. Draghi zegt dat meningsverschillen gebruikelijk zijn maar zegt ook dat openlijke kritiek de impact van de maatregelen van de ECB kan verzwakken. VVD-Kamerlid Wiebren van Haga is opnieuw in opspraak geraakt. Hij zou zonder vergunning een verbouwing hebben laten uitvoeren... aan een monumentaal hofje in Haarlem dat hij in zijn bezit heeft en verhuurt. Dat meldt Hart van Nederland. Fractievoorzitter van de VVD Dijkhoff zegt dat hij van Haga heeft gebeld... maar mail wil hij er niet over kwijt. De Tweede Kamerfractie van de VVD gaat morgen opnieuw praten over het Kamerlid... Eerder kwam Van Haga in opspraak omdat hij als vastgoedbeheerder zich niet aan de huurregels zou hebben gehouden. Op de VN-top in New York heeft premier Rutte gezegd dat het tijd is voor stevige maatregelen bij de aanpak van klimaatverandering. Volgens Rutte is de tijd van woorden en politieke beloftes voorbij. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Guterres, had 60 wereldleiders uitgenodigd voor de top. Zo'n twee derde van de uitgenodigde le leiders is niet op de uitnodiging ingegaan. Het weer vanavond blijft tot de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgenochtend kan het in het westen een bui gaan vallen. Later op de dag kan het in het hele land gaan regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Dat was dus de openingspeech van onze nieuwe burgemeester David Molenburg. En um, ik ben nog even nieuwsgierig naar wat er gaat gebeuren. Maar wat mij betreft kunnen wij eigenlijk gewoon met, met ons verhaal beginnen. Dus...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 Goed, welkom bij deze uh, fijne, fijne show van Alternatieve FM. Dan gaan we nu gewoon eventjes uh, uh, het echte bekje dreffen onderdoor gooien. Want anders dan, uh, weten we echt uh, dat we bezig zijn.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 Um, maar goed, uh, we hebben natuurlijk een, een um, uurtje extra doorgekregen. Dus uh, we kunnen uh, wat, uh, wat beter en ruimer uh, onze muziek af uh, gaan werken. En dat gaan we ook uh, zeker doen. Um, uh, ik zei al, uh, er is nog iets wat ik uh, bijna... Uh, ja, daar zal ik uh, Spotify even toch uh, voor, uh, voor moeten raadplegen. Want het is uh, heel vervelend. Want ik heb, het, ik heb het materiaal gewoon niet. Dat zit ergens gewoon nog thuis ergens gestopt. je bent uh, in de overtuiging en uh, rotspaste overtuiging... dat je al je materiaal bij je hebt. Maar dat heb je dus niet. Goed, eh, wel weet ik dat deze Friese band eh, ook binnenkort met nieuw materiaal... Nou, hier komt hij nog een keer. Pendants and nothing to fear. There's nowhere to run to, nowhere to hide There's nothing to fear tonight Deze nieuwe single van New Bliss. En die komen ergens uit de buurt van Limburg. Daar komen ze vandaan. Uh, zeg ik dat goed? Want uh, dat wil ik eigenlijk ook uh, wel een beetje zeker weten. Maar goed, uh, daarvoor hoorde je trouwens uh, pendants En die komen weer uit het hoge node. Terwijl uh, de heren van de Last of Even hun kelen aan het, uh, aan het smeren uh, zijn. Want ja, uh, uh, die jongens, uh, die moeten zo direct ook uh, spelen. Het is een soundcheck. Om uh, zo ervoor te zorgen dat de, de boel goed ingeregeld uh, is. En dat iedereen zo direct duidelijk uh, te horen is op de randen. Nou, je hoort het eigenlijk al. Het, uh, aan hun uh, ligt het niet. De band kennen wij, Marcus en ik, uh, nog uit het uh, circuit van de Rob wordt. Daar hebben ze twee jaar geleden geloof ik ook nog meegedaan Dus wat dat gaat, gaat dat uh, helemaal uh, goedkomen Zie je, kijk, ik zei het al Nooblis, Amsterdam en Venlo Dus het is uh, voor een deel uh, ook hier uit de buurt Weer tijd even voor Een uh, beetje wat jazz uh, setting Hier is Lilith Merlo en Prepping Man What does she that I don't do What does she cook that didn't serve you Must be that thing in the bedroom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 You up, but I. Feel When we are Till it's there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 To ever, whatever, uh, whatever, whatever. We have the time of our lives, we get wasted, to the town, we're in the time of our lives.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 Oh